God is goed en hij houdt van jou. En dat is waar. Wat een, een prachtige woorden, nietwaar? Dankjewel, dat is, het is zo waar. En ik hoop dat we dat samen meer en meer gaan beseffen. En om dat samen te beseffen zijn we op dit moment bezig met een serie. Een serie van toespraken hier in Oase. En deze serie gaat over dieper. En vandaag gaan we het hebben over dieper in Gods volheid. Mijn gebed en hoop voor, voor, voor deze tijd, dat ik deze toespraak ga houden, is dat we samen meer en meer achter gaan komen hoe goed Gods volheid is en hoe, hoe goed en groot God is. We hebben het, in deze serie, lezen we telkens een bijbeltekst uit het boek Efeze. En voordat ik met jullie een stuk ook uit deze bijbeltekst ga lezen, wil ik jullie graag meenemen. Ik wil jullie meenemen naar... Efeze. En ik wil jullie meenemen terug in de tijd. Maar eerst gaan wij naar Efeze toe. Efeze is een stad. Een grote stad die ligt in Turkije. In het westen van Turkije. En Efeze is een havenstad. Er gebeurt van alles en nog wat. Um, er wordt een hele hoop handel gedreven. En we, waar we naartoe gaan, waar we nu zijn, is in het Romeinse Rijk. Er zijn allerlei verschillende goden. Mensen geloven in allerlei verschillende goden. En elke grote stad had namens het Romeinse Rijk ook een eigen god. En ook Efeze had een eigen godin. En deze godin was Artemis. Hij had een gigantische tempel. Ik heb, ik heb een plaatje van die tempel. Dat is een, ik denk niet dat het een foto is geweest. Want toen hadden ze nog geen foto's, maar uh, de ruïnes die staan nog steeds. En het is een gigantische tempel geweest. En mensen die gingen daar naartoe om uh, om Artemis te aanbidden, om uh, geld te geven. Uh, en er werd dus in deze stad een hele hoop handel gedreven in van alles en nog wat, maar ook in magie. De mensen waren veel bezig met magie. De mensen geloofden dat er in deze stad een bijzondere steen uit de hemel was gekomen, waar allerlei orakelspreuken op stonden, allemaal bijzondere spreuken. En wat je dan kon doen, je kon dan naar de tempel gaan, de tempel van Artemis, en je kon dan uh, amuletten kopen bij priesters. Die schreven dan een zegen of vloekspreuk op die stenen. Die mensen hielden die bij zich, omdat ze dan geloofden dat dat geluk bracht. Mensen waren dus met allerlei machten en krachten bezig. En op een gegeven moment komt daar opeens een christen, genaamd Paulus. Paulus was een van de eerste christenen die uh, heel Israël doorreisde en vele landen daaromheen en ook... Dus hier in Efeze kwam. En die, hij vertelde ze over het goede nieuws van God. Het goede nieuws van Jezus. En er kwamen daadwerkelijk mensen tot geloof. En wat een ommekeer moet dat geweest zijn. Dat ze geloofden in al die, die machten en kracht Dat ze allemaal van die amuletten bij zich droegen. En dan opeens erachter kwamen dat de echte God niet, niet leeft in amuletten. Of in zegespreuken. Maar dat hij overal is. En dat hij ook in ons woont. Ik wil dat jullie dit goed onthouden. Als, we deze, als ik verder ga met deze toespraak en als ik straks een stukje uit de Bijbel lees, dan is dit de achtergrond van deze stad en van ook de eerste christenen die hier zo woonden. Paulus die was hier dus op bezoek, mensen kwamen tot geloof, hij was daar tweeënhalf jaar en hij stichtte een kleine kerk. En een tijdje later stuurt Paulus een brief naar deze kerk en dat is de brief aan de Ephesius. En daar gaan wij een stukje uit lezen. Ik lees uit het eerste hoofdstuk. Van vers 17 tot en met 23. Het is een gebed wat Paulus uitspreekt. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag. Nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem, uit de, toen God hem opwerkte uit de dood. En hem in de weer een hem plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten. En heersjes, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem, die alles in alle vervult. Amen. Wees niet bang, stel een hoop woorden. We gaan uh, rustig zin voor zin deze tekst langs, zodat we uh, hopelijk een stukje meer kunnen begrijpen wat hier daadwerkelijk staat. Want er staat echt een hele hoop. We beginnen bij vers 17. Waar dus staat, mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken, in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Ietsjes hiervoor wordt geschreven in, dus in dit gebed dat er gedankt wordt voor het geloof van de mensen hier in deze stad. En dan, dan wordt er gebeden dat we een geest van inzicht mogen krijgen uh, dat vanuit God, zodat we God zullen kennen. Het is toch bijzonder eigenlijk, hè? dat je dus tot God kan bidden, dat God ervoor zal zorgen dat iemand anders hem weer beter zal leren kennen. En zo mogen we ook voor elkaar bidden dat anderen hem beter leren kennen. En ook voor onszelf zorgen, of voor onszelf bidden dat we God beter mogen leren kennen. En het, het kennen wat, waar het hier over gaat, dat is niet zomaar kennen. Als wij denken aan kennen, dan denken we, ah, ik ken hem, of ik heb kennis in mijn hoofd. Maar het kennen waar het hier over gaat, dat gaat over relatie, dat gaat over contact. Dat gaat over contact. Het kennen is niet een, een, kan, een kennen wat van één kol, kant komt. Als wij God mogen leren kennen, dan betekent dat dat wij hem mogen kennen vanuit relatie. Daar heb ik een, heb ik een voorbeeldje van. Ik kan jouw telefoonnummer hebben, in mijn telefoon. En dan kan ik zeggen, hé, hey, ik ken jou, want ik heb jouw telefoonnummer. Maar dat betekent nog niet dat er daadwerkelijk contact is. Als ik jou dan bel en jij neemt de telefoon op, dan hebben wij contact met elkaar We wisselen Kennis met elkaar en we kennen elkaar. Zo mogen we ook God leren kennen. We mogen contact met hem maken. We mogen niet alleen maar geloven dat hij er ook is, maar tot hem bidden en met hem spreken. En ik geloof dat hij dan ook terug zal spreken. En dit kennis, als we God mogen leren kennen, speelt zich niet alleen af in ons hoofd, maar ook in ons hart. Ik denk dat we heel veel met ons, ons hoofd bezig zijn. We mogen God dus ook leren kennen hier. Op hartsniveau, met onze emoties. Ik was hier aan het nadenken, na, toen dacht ik van ja, maar de, en tegelijkertijd staat er ook kennen. We mogen hem ook kennen. Dus ik denk dat we in een samenleving leven, een wereld leven waarin we ons ook weer veel te veel door ons gevoel kunnen laten leiden. Dat we zeggen, nou als het maar goed voelt, dan is het waar. En als het niet goed voelt, dan, dan is het er niet of dan is het niet waar. Dat is ook weer niet zo. Dus we mogen God mogen leren kennen vanuit ons hart... en vanuit ons hoofd. Die zitten allebei samen. En er wordt dus gebeden... en mijn gebed is ook voor jullie... dat jullie op zo'n manier God mogen leren kennen... en contact met hem mogen maken. We gaan verder met vers 18. Mogen uw hart verlicht worden... zodat u zult zien... waarop u hopen mag... nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk... De luister is die de heiligen zullen ontvangen. Er wordt gebeden dat de, de, ons hart verlicht mag worden, zodat we de hoop mogen zien waartoe we geroepen zijn. Als ons hart verlicht moet worden, dan betekent dat dus dat ons hart duister kan zijn. En ik denk dat veel harten duister zijn, onze harten kunnen duister worden door de dingen die we meegemaakt hebben. Door onze eigen gedachten, door lijden. Wat we meemaken kan ons hart duister worden. En God wil dat ons hart verlicht wordt. En hij wil ons hart ook verlichten. In een andere vertaling staat dat de ogen van ons hart geopend mogen worden. Dat betekent dus dat de ogen van je hart ook gesloten kunnen zijn. En dat je naar binnen gericht ben. Maar de, de ogen van ons hart mogen geopend worden. En ik was daar over na aan het denken. En ik heb mijn, mijn creativiteit een beetje op los laten gaan. Ik heb er een plaatje van. Dit is een, een hart met een, een zonnebril. Ik denk dat veel mensen een zonnebril dragen op hun hart. En daardoor het licht niet echt binnen kunnen laten komen. En niet echt bijvoorbeeld ook kunnen genieten. En de vergelijking gaat niet helemaal op. Ik was hier uh, aan het, over aan het praten met mijn klasgenoten. Die zeiden, ja, maar Jido, het is eigenlijk geen zonnebril. Want dan gaat er alsnog ligt doorheen. Uh, eigenlijk is het meer een, een slaapmasker. En dat klopt eigenlijk, maar ik had, ik had geen zin meer om het aan te passen. Uh, dus je moet voorstellen dat er hier geen, geen zonnebril staat, uh, maar een slaapmasker. Ik denk dat, dat veel, mart uh, veel harten een slaapmasker over zich heen hebben. Dat we daardoor ook God niet kunnen zien. En misschien merk je dat zelf wel. Dat je, je, je verlangt naar God en je wil je uitstrekken naar God of je wil wat zien van de goedheid die er is, maar het wordt belemmerd. Misschien zit er wel zo'n slaapmasker op je hart. En als het zo is, dan wil ik je uitnodigen en uitdagen om tot God te bidden dat hij dat wegneemt. Want hij wil dat wegnemen. Maar het is niet zomaar zonder reden dat hij dat weg wil nemen. Je uh, staat dat we, uh, de, dus dat we mogen zien waarop we hopen, uh, nu hij u geroepen heeft. God roept jou, bij je naam. Hij roept jou persoonlijk en je mag zien waartoe God jou geroepen heeft. Prachtig, nietwaar? Ik was hier over nadenken en dacht, ja, maar waar heeft God ons dan tot geroepen? Ik ben er zelf niet helemaal uitgekomen. Dus ik wil graag samen even nadenken, waartoe heeft God jou geroepen? Zullen we even een moment stil zijn? Dan kunnen jullie even nadenken. Waartoe heeft God jou geroepen? En dan wil ik daarna graag horen, waartoe God ons of jou persoonlijk geroepen heeft. Tijd is om. Waartoe heeft God jullie geroepen? Om kind van God te zijn. Echt wel? Ja. Je roept, komt tot mij. Ja. Om geboren te worden. Om opnieuw geboren te worden. Ja, dat we... Dat betekent dat we een nieuw leven mogen krijgen. Ja. Om een licht te zijn in de wereld. Ja, ja. prachtig. Ja. Om zaadjes van geloof te zijn, dus om, het, om het geloof weer uit te dragen. Wauw, wat een mooie, wat een prachtige reacties allemaal. Hier nog een reactie? Om te geven. Ja. En te vergeven. Maar kunnen jullie anders hier komen staan en dan... Het ons vertellen. Wat prachtig. Om met een open hart te leven. Ja. Ik vind het allemaal hele, echt hele mooie dingen. Als ik op mezelf spreek, dan, dan moet ik toegeven dat ik hier juist altijd heel erg naar aan het zoeken ben. Want waartoe heeft God mij dan geroepen? En ik merk bij mezelf en ook bij anderen om me heen, dat we het vaak veel groter maken dan dat het eigenlijk in het echt is. God heeft ons geroepen om een kind van hem te zijn. Hij heeft ons geroepen om hem te volgen. Uh, en en daar, daar begint het bij. Daartoe heeft God ons allemaal geroepen. En als we hem volgen, dan zullen we, zo geloof ik, een nieuw leven krijgen. En dan zal de rest ook vanzelf wel komen. En dan zal God ons ook wel leiden in wat dan de juiste keuzes zijn om te maken. Ik geloof dat God ons in de, geroepen heeft om hem te volgen. En als het hier staat dat we de hoop mogen zien waartoe we geroepen zijn, dan mogen jullie allemaal weten dat God jullie roept om hem te volgen. En als je hem volgt, nou, dat je dan al die hoop ziet van die roeping. En dan staat er, hoe rijk de luister is die de heilige zullen ontvangen. Een beetje een moeilijke zin. Het woord heilige, als je eerst dat betekent de gelovigen. Dus we, we mogen zien hoe rijk de luister is die de gelovigen zullen ontvangen. En, en luisteren, dat, dat betekent hier erfenis. Dat is ook nog wel een beetje, een beetje onduidelijk. Ik moet zeggen dat ik hier best wel een tijdje naar gezocht heb. Wat betekent dat dan, die erfenis? Maar ik ben erachter gekomen dat betekent dat, we, uh, dat de erfenis alles is wat God ons wil geven. God wil ons meer laten genieten van ons leven. God wil ons... Een nieuw leven geven. God wil dat, dat wij hem volgen. En wat ook bij die erfenis hoort is het eeuwige leven. Want we geloven als christen dat het leven hier op aarde niet stopt. Maar dat het doorgaat. En dat mogen we zien. We gaan door naar vers 19 en 20. Trouwens, fun fact wat we nu allemaal lezen. Dat is... Eigenlijk in de oorspronkelijke taal één lange zin. Moet je nagaan als ze dan één zin uit zouden leggen. Hoe dat, hoe dat dan geweest moet zijn. Um, en die gaat nog steeds over wat wij mogen zien. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus. Toen God hem opwerkte uit de dood en hem in de hemelsfeer een plaats gaf aan zijn rechterhand. We mogen zien hoe overweldigend groot in een andere vertaling staat alles overtreffend groot Gods krachtige werking is. De, de macht die, die ook dus weer in ons werkt. En Ik, ik zat na te denken, hoe, hoe kun je daar nou een voorstelling bij maken wat dat nou betekent. Alles overweldigend groot of alles overtreffend groot. Dan moest ik denken aan het heelal. Wetenschappers zijn er niet helemaal, sterrenkundigen zijn het helemaal niet over en eh, niet allemaal... Eens, maar de meesten denken dat het heelal oneindig groot is. En daar wil ik samen met jullie graag een, een voorstelling bij maken hoe groot het dan is. Want God is, God is nog groter dan dat. Je mag je ogen sluiten. En dan gaan we straks samen opstijgen. Je hebt je ogen gesloten. En je mag je voorstellen dat je, je jezelf ziet hier in de kerk zitten. Je ziet je eigen hoofd en je ziet de, de andere hoofden om je heen. We gaan verder omhoog. Je ziet nu de kerk. Je ziet de Willem-Kloosstraat, je ziet de huizen. Je ziet hier omheen, je ziet de mensen lopen, je ziet auto's rijden. En we stijgen nog verder door. Je ziet Amsterdam-Nieuw-West, je ziet de verschillende stadsdelen. De mensen zijn net, net, net als mieren, de autootjes zijn het speelgoedautootjes. We stijgen nog verder door. Je ziet Amsterdam voor je. Je ziet nog een paar huisjes hier en daar, maar je kan het niet scherp meer, scherp meer zien. En We stijgen verder door, je ziet Nederland... We stijgen verder door de ruimte in, het heelal in. En je, je ziet de aardboorn, je ziet misschien je eigen land waar je vandaan komt of waar je geboren bent. En we stijgen nog verder door, je ziet de aarde zie je steeds kleiner komen, zie je steeds kleiner worden, we komen langs de maan, langs alle verschillende planeten. We, we komen langs de sterren en op een gegeven moment komen we in een, in een wormgat. En dan, zien we, dan zie je de melkweg en je ziet de verschillende sterrenstelsels. We stijgen door en door en door en door en door. En je ziet tienduizenden miljoenen verschillende sterrenstelsels. En het houdt niet op. Dan mag je open, ogen weer open doen. Het hele houdt niet op. Het is oneindig. Is er iemand misselijk geworden van deze, deze voorstelling? <laughs> Daar kan je toch niks bij voorstellen? Het is oneindig groot. En nog, nog groter dan dat is, dat is God. God is nog groter dan dat het heelal is. Want ik geloof dat hij het heelal gemaakt heeft. En hij is nog, nog groter en nog machtiger dan, dan de, de grootheid van het heelal. En wat hier dus staat, dat uh, we mogen zien hoe overweldigend grote krachtige werking is van Gods macht voor ons die geloven. Diezelfde macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. En hem in de hemelsfeer een hem plaats gaf aan de rechterhand. Ik geloof dat, dat Jezus de Zoon van God is. Die hier naar deze aarde kwam. 2000 jaar geleden. Die een perfect leven leefde. Om zich uiteindelijk te kunnen geven aan het kruis. Voor ons allemaal stierf. Omdat God zoveel van ons houdt. Maar als het daar was gebleven aan dat kruis. Dan was hij zomaar iemand geweest. Die ook gestorven was. Net zoals alle mensen in principe sterven. Maar dat bleef niet bij. Drie dagen later stond Jezus op uit de dood. Wat moet er toch een overweldigend grote macht bij komen kijken toen God Jezus opwekte uit de dood. Dat is gigantisch. En wat hier dus staat is dat die macht die daarbij kwam kijken nu werkzaam is in ons. In onze levens, door onze imperfectie heen. Wauw. Ik denk dat we, en ik vooral ook zelf vaak, nog te klein over God denken. Als we over hem denken, als we over hem spreken, uh, of als we tot hem praten, als we bidden. We mogen beseffen dat God echt gigantisch groot is en dat zijn macht dus ook werkzaam is in ons. En zo mogen we weten dat als we over hem vertellen, als we... Bidden als we leven, dat die macht dus ook echt in ons werkt. En tegelijkertijd is het een gebed. Misschien zit je hier nu en denk je, ja, jido, makkelijk praten staat er wel zo mooi in de Bijbel, maar ik ervaar dat helemaal niet in mijn leven. Ik, ik heb strijd, ik heb moeilijkheden, ik heb te maken met lijden. Waar is die macht dan? Ik geloof dat die macht er altijd is, maar dat we die macht niet altijd zien. En dan is het mooi om te beseffen dat deze tekst een gebed is. Het is een gebed dat we in mogen gaan zien hoe groot die macht is die in ons werkt. Ik hoop dat we, dat we als we dat in gaan zien dat we verder mogen groeien in geloven. Dat we verder mogen groeien om te zien hoe groot God is. We gaan verder in vers 21. Hoog boven... Het gaat over, over Jezus die dus in de hemelsfeer zit aan de rechterhand van God. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Weet jullie nog de mensen uit de stad? Efeze, de achtergrond waaruit ze kwamen. Die dus geloofden in, in allerlei machten en krachten die dus... Misschien vroeger wel van die amuletten bij zich droegen omdat ze geloofden dat het ze geluk zou brengen of dat het ze, ze kracht zou geven. Ik kan me zo voorstellen dat als ze vanuit zo'n wereld tot geloof komen in Jezus, dat ze daar nog last van hebben gehad. Misschien dachten ze nog steeds dat daar wel, wel, wel, wel kracht in zat en macht in zat. En wat bevrijdend moet het dan toch geweest zijn om te lezen... Dat, dat Jezus in de hemelssferen zit en hoger is en groter is dan al die hemelse vorsten, al die machten en krachten. Een andere vertaling staat ook overheden. Jezus is groter dan dat alles. En zo mag je weten dat, dat Jezus groter is en hoger staat dan overal alles wat speelt in je leven. Uh, er hebben Veel mensen hebben last van angsten. Heb jij last van angsten? Misschien wel. Heb jij, ben, jij, ben je bang voor dingen? Ben je bang voor het leven? Misschien merk je dat, dat, dat het hoog komt en dat is je beklemd. Je mag weten dat Jezus groter is dan dat. En dat Jezus boven staat. En ik, ik heb daar zelf ook ervaring mee. Zo heb ik God leren kennen. Toen ik 17 was, uh, heb ik, had ik op een gegeven moment gebloot. Ik, ik had ik had, geblawed, ik had een bad trip gehad. Uh, ik werd toen heel angstig. En wat er gebeurde, is dat ik toen heel bang was, maar die avond daarna was ik weer net zo bang. Ik dacht dat het wel over zou gaan als ik een nachtje geslapen zou hebben, maar dat was niet het geval. Ik ben twee maanden lang ben ik bang geweest, bang in het donker. Elke keer als het donker was, als ik buiten fietste of in mijn bed lag, dacht ik dat ik achterna gezeten werd. Ik wist diep van binnen en ook wel in mijn hoofd dat er, dat er niks was, maar toch voelde het zo. Ik geloof dat ik toen aangevallen werd door duistere machten. Um, en het is een hele nare tijd geweest. Ik kon er met niemand over praten. Want jij was een stoere jongen van 17. Um, en wat er, wat er gebeurde, ik wist gewoon niet wat ik, wat ik moest doen. En ik deed er ook eigenlijk niks aan, omdat ik niet goed wist wat. En ik was op dat moment ook, ik geloofde wel in God, maar ik was helemaal niet meer bezig. En op een gegeven moment uh, kon ik weer de nacht niet slapen. En er lag altijd een, een Bijbel op mijn nachtkastje. En ik besloot die Bijbel open te slaan erin te gaan lezen. En op het moment dat ik begin te lezen, komt er zo'n immense rust over me heen. En dat besefte ik toen, toen eigenlijk niet eens, maar toen ik hem, hem dicht sloeg en weer bang was, besefte ik dat ik die, die tien minuten dat ik in de Bijbel had gelezen, dat ik die immense rust had ervaren. Dus ik, nou, ik doe het natuurlijk snel weer open en ik ga verder lezen. Volgende avond was ik weer bang. Het was nog niet weg. Uh, en ja, ik... Ik wist wat ik moest doen. Ik denk, nou, als dit boeken zorgt dat ik niet meer bang ben, dan, dan ga ik het wel lezen. Dus ik, ik sloeg mijn Bijbel weer open en, en ik ging lezen. Um, het heeft uiteindelijk nog volgens mij een jaar geduurd voordat ik helemaal vrij was in die angsten. Maar in, in dat proces ben ik na gaan denken over God. Ik ben begonnen met bidden. En ik, ik merkte heel praktisch in mijn leven van, hé, dit, dit is God die mij bevrijdt van deze angsten. En zo geloof ik dat, dat God ook jou wil bevrijden van angsten als je daar last van hebt. En je kan er zelf voor bidden. Maar het kan soms nog krachtiger zijn als andere mensen daarvoor bidden. Dus ik wil je na de dienst uitnodigen om dan hier, hier naartoe te komen. Er zullen mensen staan en die willen heel graag met je bidden. Want als gelovige, of als, als twijfelaar misschien geloof je wel niet. Um, maar Jezus wil verandering brengen in jouw leven. En hij wil laten zien dat hij overal boven staat. We gaan door naar vers 22 en 23. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Het gaat over God, die heeft alles aan de voeten van Jezus gelegd. En hem als hoofd over alles aangesteld. Voor de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem, die alles in alle vervult en Mocht je nog niet duidelijk zijn, Jezus is, is groter dan alles. Alles ligt aan zijn voeten. Wat hier staat, dat wij als kerk zijn, lichaam zijn. We werken samen als zijn lichaam. En Jezus die is het hoofd van de kerk. En ik vind het, het beeld van een lichaam heel mooi. Want een, een lichaam kan niet zonder verschillende lichaams delen. De ene benen heeft de andere been nodig. En de, de, de benen zouden ne, nergens naartoe kunnen lopen zonder dat ze... Dat ze, dat ze ogen zouden hebben en zouden kunnen zien. En handen om dingen op te pakken. En zo zijn wij als mensen allemaal verschillend. En vormen we, als, als kerk vormen we samen een lichaam. En mogen we samen ons leven delen. Mogen we samen werken. Elkaar samen helpen. En Jezus is het, het hoofd van de kerk. De volheid van hem die alles in alle vervult. We mogen... Dieper gaan in Gods volheid. We mogen meer beseffen wie God is en wat hij voor ons doet. Elke dag weer. Een hele hoop informatie. Ik ga een korte samenvatting geven wat we allemaal behandeld hebben in deze versie, Wat we allemaal geleerd hebben. We begonnen bij het eerste vers, vers 17. Wat er over, wat over kennen ging. We mogen God kennen. We mogen God dus niet alleen maar kennen met ons hoofd, maar ook... Met ons hart. En niet alleen met ons hart, maar ook met ons geloof. En we mogen zien, zo stond in vers 18, dat de, de, de ogen van ons hart mogen geopend worden. En we mogen zien waartoe God ons geroepen heeft. We mogen zien dat we zijn kinderen mogen zijn. Dat hij ons allemaal persoonlijk en ook jou persoonlijk bij jouw naam roept om hem te volgen. Toen kwamen we bij vers 19 en 20, wat, wat gaat over de alles overweldigende en alles over de macht. Van Jezus, die dus groter is dan alles wat er is, groter nog dan dat heelal die nu werkzaam is in ons. Wat ons geloof en vertrouwen mag geven. En Wat voor situatie we ook zitten, al zien we geen uitzicht, al zien we God misschien niet, mogen we toch weten die van binnen dat God groter is dan het alles. En Jezus, zo laatst weer in vers 21, staat nu boven al die hemelse vorsten, alle heersers, alle overheden. En staat ook boven alle angsten en kwade machten. Die misschien grip op ons hebben. We lazen in vers 22 en 23 dat dat Jezus overal boven staat en groter is. Het is mijn verlangen dat we echt meer mogen beseffen wat, hoe we nog dieper kunnen gaan in Gods volheid. We zullen samen een lied zingen. Open the eyes of my heart. En ik wil jullie uitnodigen, uitnodigen om dit lied te zingen als een gebed. Misschien zie je nog niet zoveel van God, misschien zie je helemaal niks van God, misschien weet je niet of God er is. Ik, ik wil je uitnodigen waar je ook zit om het te zingen als een gebed naar God, hoe dat God de ogen van ons hart mag openen, zodat we mogen zien wie die is en hoe groot hij is.